12 uur. Dit is Ron Jepkema met het NOS-journaal. Het Maliveld in Den Haag stroomt vol met scholieren die protesteren voor een strenger klimaatbeleid. Zeker een paar duizend actievoerders lopen een protestmars door de stad. Daarna houden een paar scholieren een toespraak. Er is ook een DJ. De NS merkt dat het extra druk is in de treinen naar Den Haag en heeft extra veiligheidspersoneel ingezet op het Haagse station. Wetenschappers ondersteunen de Scholierenactie voor het Klimaat. In een open brief schrijven ze dat de actievoerders groot gelijk hebben. Bij Den Bosch zijn drie skeletten gevonden, waarschijnlijk van soldaten die tijdens de Tachtigjarige Oorlog zijn gesneuveld. Er zijn ook wapens, kogels en overblijfselen van loopgraven en karrensporen gevonden. Er zijn wel vaker slachtoffers uit de oorlog met de Spanjaarden gevonden, maar nog nooit bij Den Bosch. Die stad was destijds in Spaanse handen. Bos werd gezien als een bijna onneembare vesting, omdat het omringende land onder water was gezet. Toch lukte het stadhouder Frederik Hendrik om Den Bosch succesvol te belegeren. De Amerikaanse president Trump denkt dat IS volgende week is verdreven uit alle gebieden in Syrië en Irak die de terreurgroep ooit heeft bezet. IS zou nog maar zo'n vijf vierkante kilometer in Syrië bezitten. Trump sprak op een bijeenkomst met afgevaardigden van organisaties en landen die samen de coalitie vormen tegen de terreurgroep. Hij herhaalde dat de VS niet van plan is te blijven in Syrië. Hoge Amerikaanse militairen zijn bang dat IS weer sterker wordt als het leger vertrekt. In de voorjaarsvakantie is er een extra gedeelte van Paleis Soesdijk geopend voor bezoekers. Onder meer de koninklijke stallen zijn te bezichtigen. Het paleis in Baarn werd in 2017 verkocht aan het bedrijfsleven. De directie wil zoveel mogelijk onderdelen van Soesdijk toegankelijk maken voor het publiek. Het weer, de regen is grotendeels weggetrokken en vanuit het westen breekt soms de zon door. Wel vallen er vanmiddag nog wat buien, het wordt ongeveer 8 graden. Vooral aan zee staat veel wind. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met vooral in het weekend veel wind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 But without Zoals u weet, uh, uh, of net heeft kunnen horen... ik weet niet of u net bent ingeschakeld... Uh, dan ga ik u vertellen dat we hier een uh, groep 8 te gast hebben... van openbare basisschool De Duinroos. Die komen eens een kijkje nemen hier in de studio... om te zien hoe dat nou allemaal werkt. Ze doen op school de projectweken over beroepen. Oude beroepen weliswaar, maar ja goed, je weet maar nooit... misschien vinden ze het hier zo leuk... dat ze hier later ook een beroep van willen maken... We hebben net met zes leerlingen gesproken van, uh, van de Duinroos. En nu hebben we weer drie leerlingen die ook graag hun hart even willen luchten. Want uh, stel jullie eerst maar even voor, wat zijn jullie namen? Ik ben Tarel. Uh, Liam. Mijn naam is Marshall. Tarel, Liam en Marshall. Uh, jullie, jullie, hebben een, jullie ervaren iets in Zandvoort als een probleem. En daar willen jullie heel graag iets over vertellen. En jullie willen heel graag dat dat verholpen wordt. Wie van jullie wil vertellen wat het probleem is? Oké. Okay. Nou, um, bij, um, ja, bij het spoor. En daar is een skatebaan. En daar zit dus allemaal graffiti. Um, met um, slechte uh, ja, woorden die best ongepast zijn. Ja. Ja, ik reed laatst al eens langs en toen zag ik ook inderdaad dat er heel veel graffiti is. Dat is misschien helemaal niet zo gek natuurlijk, hè, bij een skatebaan. Dat hoort misschien wel een klein beetje bij elkaar. Maar er is toch wel een probleempje, hè Liam? Wat, wat, wat, wat is het probleem eigenlijk met die graffiti? Nou ja, er staan hele rare woorden op. Uh, ja, wat? De Zoals wat, Tyrell? Wat voor woorden kunnen... Oh, oh je durft het niet te zeggen. Oh ja, je durft het wel te zeggen. Je uh, hebt het niet zelf bedacht, hè? Want het staat daar geschreven. Ja, um, zoals tepel, tepelklever en uh, klutskut en uh, kakaoword. Dat soort dingen. En wat vind jij daarvan? Ik vind het heel ongebruikelijk bij een skatebaan. Ja hoort niet bij een skatebaan. Je hoort het te skaten en niet rare teksten op een, de muur te zetten. Maar dat, dat is dus niet gedaan door een club of zo. Dat wordt gewoon gedaan door, door jongens die, die, dat, die dat leuk vinden. Die daar humor in, van inzien. Uh, maar jij vindt dat storend? Ja, uh, ja stel nou, je loopt net, je loopt met je kind over straat... die net leert lezen. Vraagt jou, hé, hey, wat is klutskut? Hoe ga je dat uitleggen? Ja, ja. Ik zou niet weten wat het is, een klutskut. Hoe moet je, hoe moet je dat nou uitleggen dan? Hè? Ja. Dat wil ik liever niet uitleggen. Oké, okay. dus jullie willen nu vragen uh, of dat weg kan? Uh, ja, er is wel een crafty wall voor gewoon plaatjes, maar niet ja? voor die uh, woorden. Voor dat soort woorden, ja, nee. Dat, nee. Dat, dat, ik vind dat jullie daar absoluut een punt hebben, dat jullie gelijk hebben. Dus doe een oproep aan de gemeente of doe een oproep aan de jongens die dat doen. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Maak het schoon. Uh, en schoonmakers die dat kunnen doen, zeg maar. Ja, er is wel veel spe speciale middel voor, dus uh, ja. Ja, moet oh, ik okay. zeggen. En, en is daar ook camera toezicht of niet? Uh, volgens mij niet. Dat nou, is misschien ook een idee, hè? Dat je terug kunt zien wie dat doen. Of misschien werkt dat dan ook weer zo dat ze het dan niet meer durven. Hè? Ja. Dus dat ook misschien een puntje. Jongens, hartstikke top dat jullie even uh, aan zijn komen schuiven om hierover te vertellen. Ik, ik vind dat jullie het echt een punt hebben en dat het uh, niet kan, eigenlijk, hè? Oké, okay, we gaan duimen dat er wat aan gedaan wordt. Dank jullie wel. Oké, okay. en bap. Bedankt. Bedankt. Mais je pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire T'appelles les rumeurs tu m'as eu dans ton lit Oh ja Dja oh, Y'a pas moyen Dja Je suis pas ta cata ja genre En casana baby tu t'aides ça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 Ik ben je partner, jaja, joh. En kijk baby, dat Oh, jaja, jaja, jaja. jaja. je jaja, joh. En kijk baby, tu dat Oh, jaja. je suis pas partner, jaja, non, Er pas moyen jaja, joh. En baby, du dat Ja. ja, en daar zijn we weer. Ben ik te horen? Want ja, zeker. ik hoor zeker. mezelf ja, niet. Ja, zeker. Ik ben te horen. Hey, Oké. Okay. Um, de laatste twee kinderen van openbare basisschool, de Duinroos, heb ik hier aan tafel. En zij willen ook heel graag over iets vertellen. En uh, hoe, hoe heten jullie? Laten we daarover mee beginnen. Ik ben Celine. Celine. En ik ben Fenna. Celine en Fenna, welkom in de studio. Wat leuk dat jullie er zijn. Jullie wilden iets uh, vertellen over. De middelbare school. De middelbare school, ja, want jullie staan natuurlijk uh, op het punt om naar de middelbare school te gaan. Hebben jullie daar wel zin in überhaupt? beetje. Een beetje? Ja, niet zo heel erg. Nee, hè, want het is best lastig, hè? Je bent zo lang al op deze school en dan moet je ineens weg. Ja, heel veel huiswerk, denk ik. Dat je gaat krijgen? Ja. Oh, daar zie je tegenop natuurlijk. En Venna, jij ook? Of heb je iets anders dat je zegt van daarom ga ik liever niet naar de middelbare? Ja, en huiswerk. En ik ga ook naar. Ja, ik heb hier graag een middelbare school waar ik graag naartoe wil. Alleen ja. daar kan ik niet naartoe. Want... Oh! Ja, ik kan er op zich wel naartoe. Alleen ik ga verhuizen. Dus ik moet naar een andere. En dat vind oh, ik niet zo leuk. En net zoals Celine, huiswerk en proefwerken vind ja, ik echt niet leuk. Daar zie je een beetje tegenop. Ja. Maar als je het goed plant, is het best te doen hoor. Ga je Zandvoort uit, Venna? Ja. Oh jeetje, dus we gaan je kwijtraken. Ga je heel ver weg? Ja. Waar ga je naartoe? Drenthe. Je is heel ver weg, ja. ja. Jeetje, maar wel mooi. De provincie Drenthe is heerlijk, dat wel. En, en ga je dan in Emmen naar school straks? Nee, Groningen. Groningen? Oh, Dus je zit helemaal in het noorden van Drenthe ja. straks. Wat, wat, dus jij bent niet naar de open dagen geweest hier, Fenne, natuurlijk? Nee, dit weekend ga ik daar naartoe. Jeetje. En dan ga ik daar de midden... Ja, en... Mijn ouders die hadden al een middelbare school voor me uitgezocht. Ja. ja. En, en Celine, wat, wat, ben jij wel naar open openavonden en open dagen geweest... van de middelbare scholen hier in de buurt? Nee, nog niet, maar ik ga morgen naar het cornet kijken. Ja, dat is morgenavond, geloof ik, hè? Ja, morgenavond en zaterdag, dan heeft het cornet. Want wat, wat voor school ga jij waarschijnlijk doen hierna? Ja. Uh. VMBOT of HAVO oh. of Atheneum of Gymnasium. MAVO-HAVO, denk ik. MAVO-HAVO-brugklas. Ja. Ja. En, en dus je gaat kijken bij het Kornhert morgen. Waarom kies je voor het Kornhert om te gaan kijken? Omdat ik daar al heel lang naartoe wil. Echt waar? Ja. En waarom? Waarom wil je zo graag naar het Kornhert? Omdat het heel groot is. En het lijkt me ook heel leuk met alle lessen en zo. Want er is ook... Uh, drama en met dansen en tekenen en zo. En dat vind ik heel leuk. Dat is absoluut. Bij het Kornet Lyceum wordt ontzettend veel aandacht besteed aan, aan de culturele vakken. Hè, zoals we dat noemen aan muziek en toneellessen. Je kan uh, met speciale clubs meedoen daar. Zodat je de hele schooltijd daar les in krijgt. Is trouwens ook uh, Hartelust. Hè? Die heeft dat als een uh, topklas. Kan je voor cultuur kiezen. Dan krijg je ook vier jaar lang drama lessen en kunstlessen. En... Um, bij de Gertenbach is het geloof ik maar twee jaar. De eerste twee jaar alleen heb je drama. Ja. Nee, maar dan... En je houdt van een grote school dus. Je wil niet echt naar een klein schooltje. Nee. Nee? Weet je ook waarom niet? Omdat ik al acht jaar op een kleine school zit. Eigenlijk. En je vindt het mooi geweest op een klein schooltje. Je wil nu eens de drukte in. Nou, het is, het is een goede school, Koornhert. En ga je ook nog bij, bij andere scholen daarna kijken of... Alleen dat, het cornet. Dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Want ja, ze zijn nu allemaal bezig hè, met die open dagen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd, Celine, waar je voor gaat kiezen. Nou. Spannend, hè? Ja. Ja, maar het zal wel het cornet worden zo te horen. Als je het al zo lang zo graag wil. hè? Ja. En ga je ja. dan op de fiets? Uh, ja, en als het heel koud is, uh, dan krijgen, mag ik met de bus, zeg maar, met op ja. chipkaart. Ja, en dan stop je voor de deur, hè. Hoef je alleen het bruggetje maar over en dan ben je er. Ja. Ja, zo is het. Ja, en Venna gaat heel ver weg. Wat, wat, wat voor soort opleiding ga jij straks doen, Venna? Um, weet ik nog niet precies. Um, maar je hebt je CITO's ja, gedaan en de NIO's? Ik ga, en... ik ga VWO doen. Alleen VWO? De, en ik, ja, ik, ik weet natuurlijk nog niet echt naar welke school ik toe wil. Dus nee. dat is een beetje lastig. om. Nee, oké. Okay, maar je kant. gaat wel naar het, naar het niveau VWO. Dus ja. het wordt atheneum of uh, Gymnasium? Ja, waarschijnlijk atheneum, want... Ik wil geen Grieke Latijn. Ja, en dat zit er toch bij hè, op het gymnasium. Ja, dan, dan wordt het Ateneum waarschijnlijk. Nou meiden, ik, ik wens jullie heel veel succes toe... straks op de middelbare school. Gaat vast heel leuk worden. En uh, ja, Venna, ook nog uh, heel veel geluk op je nieuwe plaats hè, straks. We zullen je wel gaan missen. Hè? Ja, Kom je niet meer even langs bij juf om te kijken hoe het gaat... of om je rapport te laten zien. Hè? Dat gaat niet zomaar meer. Nou, meiden, ontzettend bedankt. En ja. uh, we zien elkaar gauw weer. Oké. Oké, okay. okay, doei. Doei.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 And you to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 Vraag ik hem noem. Me van de winter.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 Ik hou je nog een poosje vast Man, dan vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus waarschijnlijk het is het morgen weer hetzelfde lied hey, De tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat Mijn goud van gouden op een blok verdriet Conflicten zijn normaal, dus we moeten ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we hier al een en tijdje En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt. spijt. My sins away, I don't wanna leave you You were meant to be It forever never happened, you don't have to bury me How many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll hop and run over to you, ooh, you, yeah. ooh, adivido Or to you, ooh, ooh, adivido Give me one good reason why I should never make a change